7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Breivik hoort vanochtend zijn straf. Leers wijd mislukt Europa beleid aan de PVV. En Armstrong geeft strijd tegen dopingbeschuldigingen op. In Noorwegen krijgt Anders Breivik vandaag zijn straf te horen. De 33-jarige Noor geldt als de grootste massamoordenaar van het land.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 POSMUS lichtte in juli de Raad van Toezicht van het VUMC in... en de Inspectie voor de Gezondheidszorg... over aanhoudende ruzies op de afdeling longchirurgie. Inmiddels staat het ziekenhuis onder verscherp toezicht. Gisteren werd bekend dat de Raad van Bestuur van het VU... nu van POSMUS af wil.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 Goedemorgen. Bij het vonnis voor Anders Breivik draait het om toerekeningsvatbaar of niet toerekeningsvatbaar. De uitspraak is vanochtend om 10 uur. Coffeeshophouders beginnen een brodemprocedure tegen de staat van de wietpas af te komen. En Lance Armstrong is alle onzin, zoals hij het noemt over zijn vermeend dopinggebruik, nu meer dan zat. En daarom staakt hij zijn strijd tegen het Amerikaanse antidopingagentschap. Dopingbeschuldigingen eh, achtervolgen hem al lange tijd. In 2004 klaagde hij erover dat het Franse publiek hem tijdens de Tour de France uitjouwde. Toen werd hij al verdacht van het gebruik van doping. De mensen die daar staan en boeien, en zeggen, eh, you know, they have, obviously we know what they say. I don't know what they want. What kind of a champion do they want? Do they want a champion that doesn't work hard, that doesn't love his sport? Wat voor kampioen willen ze dan? Willen ze geen kampioen die voor zijn sport staat en hard werkt? Al dus Lance Armstrong. Guilupers, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Armstrong uh, is niet iemand die snel opgeeft. Wat zegt dit over hem dat hij het nu zat is? Um, dat hij een kant in het nauw is, denk ik dan meteen. Want dit is wel een hele opmerkelijke actie. Uh, het is een wezen hetzelfde als iemand die verdacht wordt van... weet ik wat voor misdaad. Hè? We moeten natuurlijk nog misdaad tussen aanhalingstekens zetten in dit geval...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 Dat zal zeker de druppel zijn geweest. Want Armstrong had er vast op gerekend dat die rechter... die hele actie van Yousseida, uh, dat is dat Amerikaanse antidopinginstituut... Uh, dat op dit moment bezig is met ja, het bouwen van een zaak rond Lance Armstrong. En zij hebben uiteindelijk ook de mogelijkheid om hem te straffen. Om hem die zeven toerzegers af te nemen. Om hem inderdaad uh, ja, definitief toch als dopingzonder in de hoek te zetten. Hm. Um, de rechter heeft afgewezen dat, dat, dat Yousseida daar niet mee door mocht gaan. Want dat wilde Armstrong. En ik denk dat bij hem dat het, inderdaad het breekpunt is geweest dat hij gedacht heeft van hier valt niet meer tegen te strijden. Want dat blijft toch een beetje dat dubbele gevoel. Het klinkt misschien heel cynisch. Maar ik heb iedere keer bij Lance Armstrong het gevoel... hij doet dingen heel bewust. En dit doet hij ook wel weer bewust. Om in ieder geval de publieke opinie uh, op dit moment... heel erg op hem gefocust te krijgen. Ja, even tussendoor. Geo, uh, uh, ja. die UC, daar kan hij inderdaad toertitels afpakken. Wat hebben Zeker, de Amerikanen daarmee te maken? Uh, het is het antidopinginstituut in Amerika en uh, Armstrong is Amerikaan en valt dus onder dat uh, antidopinginstituut. En zij mogen dat inderdaad uh, besluiten. Dus uh, hij heeft zich zeg maar aan die regels van, uh, van dat antidopinginstituut te houden. Dan moet ik wel heel eerlijk zeggen, ook voor de nuancering, dat met name de UCI, maar laten we daar ook eerlijk over zijn, hè, dat is de, de, de, de, de wielerbond in de wereld. Uh, die zijn ook niet helemaal onbevoordeeld. Uh, die hebben al eerder uh, de kant van Armstrong gekozen in dit verhaal. Die kiezen nu ook weer de kant van Armstrong in dit verhaal. En die hebben tegen Yousseida gezegd... leg dit nu nog eens voor aan het KAS, het internationale sporttribunaal in Lausanne... en laat ze daar nou eens eventjes een uitspraak doen... of het allemaal kan of niet kan wat jullie op dit moment aan het doen zijn. Ja. Maar dat wil Yousseida uh, niet. En hoe sterk is nou de zaak die ze uiteindelijk tegen Armstrong hebben? Hij is nog niet veroordeeld en hij is nooit betrapt. Nee, hij is nooit betrapt. Uh, dat zegt Armstrong ook en dat zegt hij ook wel terecht. Uh, er is zoveel uh, gecontroleerd in mijn carrière en ik ben nooit positief bevonden. Dat is punt één. Uh, maar als zij het nu gaan doorzetten... zij zeggen dat ze sterke getuigen hebben. Oud-ploeggenoten die willen getuigen tegen Armstrong... die ook willen verklaren dat er uh, sprake was van regelmatig doping gebruikt... in de ploegen waar Armstrong toch eigenlijk de allerbelangrijkste man was... Uh, en als ze al die getuigenissen bij elkaar leggen... Ja, dan kunnen ze iemand veroordelen. Dat kan in de normale rechtspraak kan dat ja. ook. Ja. Um, nog even, hè? Um, want als hij nou zijn titels kwijtraakt... Hè, wint dan iemand anders nog die, tour, die zeven toers... Nou ja, dat zou je wel gaan denken. Maar dan kom je toch wel op een heel bijzonder rijtje. Ja. En zeker als je dan denkt aan dopinggebruik. Um, dan zou je dus in 1999 de eerste toer die Armstrong gewoon heeft... Alex Zule. Nou, Zule heeft deel uitgemaakt van Festina. Die uh, heeft daar ook met dopinggebruik te maken gehad. Dan krijg je twee jaar achter elkaar Jan Ulrich. Ook daar weten we alles van. Belokkie in 2002. Dan weer Ulrich. Dan Kleuden. Daar loopt op dit moment zelfs in Duitsland nog een zaak tegen. En dan in 2005 de laatste toer die Armstrong gewoon heeft Ivan Basso en ook die heeft twee jaar aan de kant gezeten... wegens een dopingscorsie. Mm, dus verstandig. dat lijstje met ja. de nummers twee is ook geen echt heel fraaie lijstje. <laughs> misschien verstandig om maar geen uh, andere winnaar aan te wijzen dan. En, uh, Lijkt wat, mij niet. wat schrijft Armstrong nog meer op zo'n website? Wat, wat gaat hij dan nu doen als hij deze straat staakt? Ja, nou en dan kom je dus inderdaad bij het toch wel wat uh, theatrale uh, verhaal... van, uh, van, uh, van Armstrong, uh, waar we hem ook een beetje van kennen. Hij stopt dus met vechten, zegt hij. Uh, ik ga door, ik ga mezelf volledig storten op het uh, opvoeden van mijn vijf uh, prachtige en energievolle kinderen, zegt hij er dan bij. Uh, ja... Dat zou tijd worden, zou ik bijna zeggen. Uh, het gevecht tegen kanker, daar weten we alles van. Hij heeft uh, erg veel geld binnengehaald. 500 miljoen dollar, geloof ik. Die grens wordt binnenkort bereikt. En typisch Armstrong, hij probeert de fitste 40-jarige op deze planeet te worden. Dus dat, dat, dat gevoel van ik wil de beste zijn, dat blijft er toch altijd in zitten. Gio Lippens, dankjewel. Gio Lippens over Armstrong, die de strijd dus tegen de Amerikaanse antidopinggenootschap opgeeft. Vanochtend bepaalde de rechtbank in Oslo de straf tegen Anders Breivik. Een man die terechtstaat voor de moord op 77 mensen. Op 22 juli vorig jaar schoot Breivik 69 mensen dood op het eilandje Uteja. En eerder die dag kwamen bij een bomaanslag op een regeringsgebouw in Oslo... acht mensen om het leven. Een terugblik op die bloedige vrijdag in de zomer van 2011... en de rechtszaak die daarop volgde. Een man verkleed als politieagent. ...heeft zich naar dat eiland begeven. De politieagent vraagt de jongen, kom allemaal buiten, kom even verzamelen. En dan begint hij in het wilde weg op ze te schieten. De jongeren in paniek rennen naar, uh, naar het strand van dat eilandje, springen in het water. Hij ze achterna gelopen en op alles wat bewoog heeft hij geschoten. De dader daar is nu een profiel van bekend. Zijn naam uh, is ook bekend, Anders Bering Breivik, 32 jaar. Breivik is zojuist even voor negen uh, binnengekomen. Hij maakte een goed, zoals hij al eerder heeft gedaan: een gebalde vuist op zijn borst. En ja, daarna met zo'n gestrikte arm. Anders, Breivik voelt geen enkel berouw over zijn massale moordpartij. Het uh, zijn herhandelingen. Ik heb strafverschil. Ik heb voorgeroepen met een rijn Breivik zegt dat hij zijn aanslagen pleegde om Noorwegen te beschermen tegen de multiculturele samenleving. Daarom wilde hij leden van de sociaaldemocratische regering en jeugdbeweging doden. Dat zijn volgens Breivik verraders, omdat ze buitenlanders toelaten. Eh, eh, ja, anders kende ik het recht, omdat ze hebben het door de politieke partijen die steunten Het was natuurlijk heel moeilijk voor deze mensen om oog in oog met Breivik te staan. Breivik werd samen met zijn advocaat een rij naar achteren geschoven, zodat hij niet te dicht bij uh, getuigen zou zitten. De eerste getuige uh, was een 25-jarige vrouw en uh, ze hoorde uh, knallen en dacht eerst dat het vuurwerk was, rende naar buiten en zag hoe pal voor haar. Twee jongeren werden doodgeschoten. Deze vrouw verstopte zich tussen de rotsen. En ze hoorde hoe Breivik vlakbij was. Hoe hij jongeren neerschoot en steeds dichterbij kwam. Ja, en ze vertelde ook hoe Breivik juichte nadat de jongeren had geraakt.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 Of Breivik wordt ontoerekeningsvatbaar verklaard en moet verplicht worden behandeld. Of de rechters vinden dat hij de aanslagen bij volle verstand pleegde, dan gaat hij de cel in. Onze correspondent Rolien Creton is in Oslo, straks bij de uitspraak. U hoort daar na acht uur vanuit de rechtbank. De boot van de zeilbroers Hugo en Enrique Klaassen ligt klaar in Vijfhuizen. En ze vertrekken straks naar Engeland. Raad voor de Kinderbescherming probeerde gisteren hun reis nog te verhinderen... door ze onder toezicht te laten stellen. Maar de rechter oordeelde anders. Verslaggever Karin Alberts is in vijf huizen aan de wal bij de boot. Karin, zijn de jongens er ook al? Nee, de jongens zijn er nog niet. Hun vader wel, Guillermo Klaassen. Uh, waar zijn uw zoons? Want ze staan hier met een heel aantal mensen op, uh, op ze te wachten. Nou, het was gisteren nog een vrij hectische dag, ook voor de jongens. Dus die uh, liggen nog even lekker in bed, goed uitslapen. En uh, een momentje voor rust pakken. En wanneer komen ze? Uh, even douchen en ja, de afspraken zijn natuurlijk dat we wel op tijd moeten vertrekken. Dus ik denk dat ze ieder ogenblik uh, wel kunnen komen. Kijk. Zolang neemt u door. Maar niet alleen zij, ook de directeur van de Wereldschool, uh, in Hoelofs. Goedemiddag. En... U bent, uh, u bent gekomen omdat, uh, ja, de jongens gaan natuurlijk onderwijs volgen via de wereldschool. Gaan maar voor de internationale wateren op, want de wereldschool mag alleen maar privéonderwijs aanbieden op het moment dat uh, je, uh, kinderen niet in Nederland uh, zijn. En dan denk ik meteen, ja, die jongens hebben een beperking, uh, dyslectie. Uh, kunt u, wat die scholen in Nederland kennelijk niet lukt, ze namelijk goede lesstof bieden? Uh, ja, er is één wezenlijk uh, verschil met een school. Uh, daar moeten leerlingen volgens een klassicaal rooster werken. En dat betekent dat uh, het aantal uren wat per vak, per week uh, besteed wordt, ligt vast. Wij bieden individuele trajecten. En het voordeel daarvan is dat kinderen die uh, met, met lezen wat uh, last hebben, dat die daar gewoon meer tijd voor kunnen nemen. Vakken waar het goed mee gaat, nemen iets minder tijd. Bijvoorbeeld vakken waar zij waarschijnlijk wat meer tijd voor zullen moeten nemen. De moderne talen, nemen ze ook meer tijd. Maar goed, zij moeten zich nu alleen op die boot zien te redden met materiaal dat u stuurt. Dat is toch ook geschreven materiaal? Uh, dat is geschreven materiaal, maar het is natuurlijk niet zo dat ze niet kunnen lezen. Uh, en we bieden ze uiteraard de ruimte om er ook anders mee om te gaan. He, moeten ze bijvoorbeeld een boekverslag maken. Normaal gesproken schrijft de leerling dat uit. In dit geval maken de jongens korte aantekeningen en spreken het dan in. Nu bent u daar dus kennelijk inventief in en dan ben ik toch verbaasd, als leek zal ik maar zeggen, dat er kennelijk in Nederland geen enkele school is, of wel niet in de omgeving waar uh, de jongens Klaassen uh, wonen, die dit ook kan aanbieden. Uh, nou, ik ben daar net zo verbaasd over, want uh, uh, dyslexie en hoogbegaafdheid uh, behoort tot het arrangement van de, de gewone scholen voor voortgezet onderwijs. Dus in principe moet elke school deze leerlingen uh, op een opnieuw manier les kunnen geven. En waarom dat nu plotseling niet kan, is voor mij ook een raadsel. Ja. Meneer Klaassen, kunt u dat uh, toelichten? Waarom lukt dat kennelijk niet om een school te vinden die uw zoons goed uh, kan begeleiden? Ja, het is, is heel moeilijk. Uh, je probeert te denken van, ligt het nou inderdaad aan de beloning en dat uh, scholen het lastig vinden? Is het de kwaliteit van de leerkracht? Uh, het is een beetje afwijkend. En op het moment dat het dus niet in de standaard patroon past, dan wordt het ingewikkeld en... Dat is helemaal, daar denk ik dat daar de, de, de kinderombudsman een goed onderzoek kan doen. Ligt het aan de kwaliteit van de leerkrachten? Is het uh, luiheid van, van de scholen? Uh, is het de financiële beloning? Ik denk dat daar uh, maar een onderzoek aan gedaan moet worden. En zolang gaat u varen, althans u met uw zoons en zij gaan op die manier onderwijs uh, Dat is uh, inderdaad wat gaat gebeuren. Ze gaan eindelijk weer school krijgen. Ze zijn er ook heel blij mee. Uh, wel willen de jongens de, de boodschap uitdragen dat het verschrikkelijk is om thuis te zitten. Uh, ze krijgen gigantisch veel uh, steunbetuigingen van thuiszitters die ook vier jaar thuis zitten. En ze willen dat elkaar brengen. Dit mag gewoon niet en dit kan gewoon niet. Dan kun je ook zeggen, er is nu al heel veel aandacht voor. Hè? Uh, hier staan we ook weer met z'n allen. Dat doel is bereikt. Is er niet al een school die gisteravond naar u gebeld heeft van nou laten ze maar naar ons komen? Tot op heden nog niet, helaas dat. Uh, maar wat we ook even duidelijk willen maken, we hebben een punt bereikt. Er is aandacht voor. We zijn alleen heel bang dat die aandacht weggeapt. Dus zolang het niet is opgelost, blijven de jongens varen. En u achter ze aan? En ik achter ze aan, ja. En hoe lang kan het maximaal duren? En heeft u nog een baan? Uh, nee, ik was zelfstandig ondernemer uh, in de bouwbranche. Dus gezien de crisis is daar uh, op het ogenblik uh, komkommertijd. En ja, dit is natuurlijk een uh, machtig mooie situatie. Uh, hoe we het gaan redden, ja, misschien steunbetuiging, sponsoring of dat soort dingen, dat uh, is altijd welkom. Want dat is natuurlijk een, een, een, een lange adem die we moeten hebben. En, uh, ja, maar we blijven echt aandacht vragen tot het probleem. Dus het hangt eigenlijk van de regering af of ze dat willen oplossen. Nou, we zullen zien hoe het verder gaat. Dank tot het, uh, op dit moment. Karen Albert vanuit Vijfhuizen met de vader van Hugo en Henrik Klaassen... die dus vandaag uitvaarden. Niet elke winkel wil ook een webshop. Is dat ouderwets of is dat misschien wel een handige tactiek? Jeroen Schutheiser zoekt het zo dadelijk uit. De verkeersinformatie eerst bij de ANWB, Dennis mooi. Er staat nu één file, Marcel, op de A28 vanuit Utrecht. Loopt het vast tussen Soesterberg en Leusden over drie kilometer. Er staat een kapotte auto en daarom is de reis ook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Ooster. En nu hoort u Sometime van Michael Franti.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 voor half acht, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Boeken, speelgoed, kleding en mp3-spelers bestellen via het internet. Honderdduizenden consumenten doen het dagelijks. Niks bijzonders meer. De webshops maken dan ook steeds meer omzet. Daarom hebben veel winkels naast hun vaste stenenvestigingen ook een webshop. Toch zijn er winkelketens en winkeliers die op dit punt achterlopen. Volgens economieverslaggever Jeroen Schutteijzer is dat onbewust... maar zeker ook soms bewust.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 wordt al 10% via het internet gekocht. Ja, Als je het dan nog weet te ontkennen, vind ik dat heel knap. Frank Kwiks hoort u als laatste. Hij is van de Anton Dreesman-leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam. Na half acht hoort u meer over de strijd in Duitsland tegen rechts, rechtsextremisten. extremisten praat met de vertegenwoordiger van de deelstaatregering Noord-Rijn-Westfalen, Bernd Muller.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 Plannen van Leers verpest door de PVV, zegt de minister. En straf Anders ik vandaag bekend. Het is half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De mislukte poging van minister Leers... om de Europese regels voor gezinshereniging aan te scherpen... is voor een belangrijk deel te wijten aan de PVV. Dat zegt Leers in Trouw.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 Grote vraag is, krijgt Breivik een behandeling- of celstraf? Correspondent Rolien Kreton. En het draaide allemaal om de vraag of uh, Breivik toerekeningsvatbaar wordt uh, verklaard. In dat geval uh, krijgt hij een gevangenisstraf. Als hij ontoerekeningsvatbaar wordt uh, verklaard... dan zal hij worden behandeld door een psychiater. Het voorlezen van het vonnis begint om tien uur... en verwacht wordt dat de straf snel duidelijk wordt. Daarna nemen de rechters enkele uren de tijd om de motivatie voor te lezen.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 In reactie op de verklaring van Armstrong heeft het antidopingagentschap laten weten hem zijn zeven toerzegers af te nemen. Of dat ook echt kan is niet duidelijk. Pieter van Vollehoven vindt dat longarts Posmus van het VU Medisch Centrum lof verdient. Volgens Van Vollehoven zijn klokkenluiders uiterst belangrijk in een samenleving waarin de veiligheid van organisaties afhangt van de mensen die er werken, zoals in een ziekenhuis. Toe. En dan, ja, dan geef je helemaal over aan de organisatie. En als dan de patiëntveiligheid in het geding is... en, en je hebt het volste vertrouwen dat je daar naar eerig geweten wordt behandeld... Ja, dan ben ik blij dat deze man de moed heeft om dat te melden. Postmus trok in juli aan de bel bij de Raad van Toezicht van het VUMC... en de inspectie over aanhoudende ruzies op de afdeling longchirurgie. En nu staat het ziekenhuis onder toezicht... en wil de Raad van Bestuur PostMus ontslaan. De Rabobank voorziet krapte op de woningmarkt. Totman Moerland waarschuwt zelfs voor woningnood. Volgens Moerland is er jarenlang te weinig gebouwd. Ieder jaar komen er 70.000 nieuwe vragers bij. Latent. En er worden maar 45.000 woningen gebouwd, net als in 1950. Dat verschil dat hoopt op. Dus er zit een keer een prop die in de flessenhal zit die eruit moet. En ook de makelaars denken dat door gebrek aan nieuwbouw woningnood kan ontstaan. Maar volgens makelaarsvereniging NVM is die situatie nog wel ver weg. Het Nederlands Forensisch Instituut onderzoekt verdacht materiaal... dat is gevonden in een bandenbedrijf in Os. Het gaat mogelijk om een explosief, zegt de politie. De explosieve oprogingsdienst heeft nog niet kunnen vaststellen... wat het materiaal betreft. Zij hebben ook nog niet met zekerheid kunnen vaststellen... dat het inderdaad explosieven betreffen... Dat wordt dus op een later tijdstip bij het NRV gedaan. Het bedrijf werd gisteravond tijdelijk ontruimd en afgezet. Ligt op een industrieterrein en handelt in oude banden van legervoertuigen en vliegtuigen. En die verdachte band is afkomstig van het Britse leger. De naaktfoto's van de Britse prins Harry staan vandaag toch in de Sun. Dat boulevardblad had eerder besloten de foto's niet te printen... net als alle andere Britse media. Dat deden ze onder druk van de Britse koninklijke familie. Maar de Sun vindt dat publicatieverbod ingaat tegen de persvrijheid... en plaatst de foto's nu toch. Ondanks uh, dat we fan zijn van de koninklijke familie... en prins Harry zegt de chef van de Sun. We hebben lang en hard over dit. The Sun is een responsible paper... And it works closely with the royal family and we take heed of their wishes. We're also big fans of Prince Harry. He does a huge amount of work for this country and for the military and the image of both those institutions. Op de twee foto's is de 27-jarige Harry in een hotelkamer in Las Vegas. Naakt te zien samen met een naakte jonge vrouw. En dat was het nieuwsoverzicht. Het Weerbericht van Weer Online. Het is op veel plekken bewolkt en er komen enkele buien voor. De temperatuur ligt rond 15 graden en er waait een zwakke oostenwind. De buien trekken naar het noordoosten weg en een groot deel van de dag verloopt overwegend droog. De zon komt er goed bij en het wordt 20 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden van het land. De wind draait naar zuidelijke richtingen en blijft zwak van kracht. Aan het einde van de middag neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en in de avond trekken er een paar buien over het land. In de nacht volgt een heel regengebied. De windtemperatuur komt uit rond 15 graden.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 ANWB ah, verkeersinformatie met één file. En die staat op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle. Hij heeft een kapotte auto gestaan. Die is inmiddels weg, maar tussen Soesterberg en Leuzen staat nog 4 kilometer.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 Zes minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U kunt ons volgen via internet op nos.nl. Ongeveer twintig koffieshophouders beginnen een bodemprocedure... tegen de staat om de wietpas van tafel te krijgen. Met die pas, die landelijk wordt ingevoerd op 1 januari volgend jaar... kunnen alleen dan nog vaste klanten bij een koffieshop wiet kopen. En buitenlandse toeristen die hebben niet zo'n pas... en kunnen dus niet meer in de koffieshop terecht. In de drie zuidelijke provincies is de pas al ingevoerd. Eigenaar van de Maastrichtse koffieshop Going, Mark Jozemans... verloor eerder een kort geding om die wietpas tegen te houden. Advocaat van de koffieshophouders is Noud Verbeek. Meneer Verbeek, goedemorgen. Goedemorgen. Is uw poging dan niet tot mislukken gedoemd? Uh, dat denken wij niet, want anders zouden we er niet aan beginnen. Dat is ook weer zo. Uh, um, om te beginnen is het, uh, het kort geding... was ook van de twintig koffieshophouders trouwens... en niet alleen van meneer Jozemans, maar het kort geding... Uh, ging met name over de vraag uh, van het ingezetene criterium en dat dat discriminatie was. Ja. En het gebeurde in kort geding, dat is een voorlopige voorziening, dus dan heb je vrij weinig mogelijkheden om dingen te bewijzen. Ja, even, even voor de duidelijkheid, dat ging meer over de lokale situatie dan daar. Uh, ja, dat had uh, te, te maken met wat er in het uh, zuiden gebeurde, maar er waren ook coffeeshops uit andere uh, streken die daar zich al uh, bij aangesloten hadden bij dat kort geding. Daar werd gezegd. Het ingezetene criterium is discriminatie, is verboden discriminatie. En dus uh, moet dat uh, van tafel. Ja. En daarop heeft de rechter gezegd... gelet op wat de overheid ermee voor heeft... staat niet onmiddellijk op voorhand vast dat het onrechtmatig is. Nee. In de bodemprocedure ga je veel meer aangeven... wat er precies allemaal aan de hand is... en krijg je de mogelijkheid om uh, uh, je feiten te bewijzen. Maar de rechter, uh, uh, meneer Verbeek, moet, zich, uh, moet het toetsen aan de wet... En de wet zo is, het. is nou eenmaal zo. Heeft u nou, dan toch wel kans? De, de, nou, uh, het, het is niet dat de wet zo is, want het stond vast dat het discriminatie was. Alleen er werd gezegd, in dit geval mocht de discriminatie vanwege de uh, democratische belangen die eraan ten grondslag lag. Ja. En die waren door de overheid gesteld en daar kun je in kort geding niet zo heel verschrikkelijk veel meer mee doen. Wat wij nu willen laten zien is wat er allemaal gebeurt. Eén, dat het niet helpt. Twee, dat het koffieshopshouders uh, uh, een enorme schade toebrengt. Mm -hmm. Hoe gaat u dat en, laten zien dat het niet helpt en dat het schade toebrengt? Nou, wij hebben daar nu al heel veel feiten over bijeen. Dus die gaan we allemaal in de dagvaarding uiteenzetten. En dan uh, kan dat nog bestreden worden. Dan moet je het bewijzen. En wat we gaan doen is een voorlopig getuige voor vragen. Waarin een heleboel mensen uh, die ermee te maken hebben... die daar iets over kunnen zeggen, kunnen getuigen dat dat zo is. En het derde wat we dan willen doen is dat we in het, de bodemprocedure, die namelijk een tijd gaat duren, zullen vragen om, zolang die bodemprocedure duurt, um, de, de hele zaak op te schorten. Ja. Dus we zullen de rechter vragen om die, de, de handhaving van die criteria te schorsen totdat de rechter uitspraak heeft gedaan in de bodemprocedure. Ja, maar het kan jaren duren, hè? Nou, jaren, dat, uh, dat, het moet wel binnen een jaar denk ik uh, voltooid zijn, de bodemprocedure. Er is natuurlijk altijd nog hoger beroep mogelijk en dan kan het allemaal heel lang duren. Maar uh, ja. in beginsel uh, denk ik dat we wel binnen een jaar een uitspraak kunnen krijgen. De burgemeesters van Amsterdam, Eindhoven en Groningen zijn ook bijvoorbeeld tegen die wietpas. Zijn zij nog getuigen dan in de zaak? Ja, want zij, uh, uh, zullen wij stellen dan allemaal dingen wat er allemaal fout gaat... en wat er allemaal dreigt te gebeuren. En daar kunnen zij het nodig over zeggen. Goed. Hartelijk dank okay. voor uw toelichting. Nout van Beek, advocaat ja. namens de koffieshophouders. die dus die bodemprocedure begint. Ga naar de sport, want het was geen altijd beste avond gisteravond... voor het Nederlandse voetbal in Europa. Drie nederlagen, één gelijkspel en één overwinning. Ragna Niemeyer. goedemorgen. Dag uh, Marcel. Zullen we bij de verliezers beginnen? Wel ja, het waren er nogal wat. Ja, laten met, met AZ <laughs> beginnen. Want dat, dat viel misschien nog wel mee, hè? Ja, dat viel inderdaad nog wel mee. Ik heb die ploeg gisteravond 90 minuten kunnen zien. Die werd ook becommentarieerd. En daar zit nog wel muziek in, ben je geneigd om te zeggen, hoor. Want ze mogen daar heel veel geld hebben bij dat ANSI. En, en ja, denken dat ze in de Champions League moeten spelen en heel veel ambitie hebben... Kijk je naar het veld, dan zag je nergens de hand van Guus Hiddink, om het maar even mooi te zeggen. Het was eigenlijk een beetje rommelig, er zijn wel kansen geweest, maar die waren er zeker ook voor AZ. Er waren fases in de wedstrijd dat AZ beter was, dat AZ een doelpunt kon maken met de kopbal op de lat van Elm eigenlijk als... Uh, ja, het meest aansprekende moment, want dat had hem echt kunnen zijn, had hem moeten zijn. Ja, was het 1-1 geweest, daar was het 1-1 geweest. Dan had je thuis 0-0 mogen spelen bijvoorbeeld, maar daar zit nog wel muziek in, denk ik. Dan naar Herenveen, eh, verloor uit in Noorwegen bij Molde FK, 2-0. Mm, dat wordt lastig. Ja, ik weet niet of jij het hebt, maar ik begin met elke wedstrijd die Herenveen speelt... een beetje meer medelijden te krijgen eigenlijk, met, met Marco van Basten ook... Die volgens mij een verschrikkelijke fout heeft gemaakt door bij, bij Herenveen te gaan werken. Want als je met 2-0 verliest van, Heer, van, van Molde, waar werkelijk nog nooit een, een kip van heeft gehoord, die dan misschien wat verder van het voetbal afstaat. Want jij en ik hebben daar natuurlijk wel eens van gehoord, op zijn minst. Maar ja. ja, als je. Nou ja, goed, als je. Ja, nou goed, is dat wat ik bedoel? Als je daar met 2-0 van gaat verliezen en als je ook ziet. Het tweede doelpunt, hoe stuntelig dat allemaal gaat, dan, dan, ja, dan moet Van Basten zich volgens mij kapot ergeren aan hoe het allemaal uh, loopt. En dan is het zeker nog geen uitgemaakte zaak dat Heerenveen thuis met 3-0 gaat winnen, want dat zal het antwoord moeten zijn. Ja. Dan FC Twente zat in zo'n mooie flow en beursaspoor uit in Turkije. Nou, daar was misschien wel iets te halen. Kreeg klop met 3-1. Waren die Turken zoveel beter? Uh, nou ja, aan het einde van de rit dus wel. Het vervelende is wel dat Twent daar toch op een voorsprong komt. En ook in een bepaalde fase eigenlijk heel goed de bal laat rondgaan. Uh, de bal het werk laat doen. Uh, dat levert momenten op al eerder voor Tjad. Vervolgens maakt hij ook een, een doelpunt op een, op een mooi moment. Wel een half uurtje gespeeld. En ja, Twente verliest aan het einde van de rit met 3-1... dan kun je misschien nog zeggen... nou ja, thuis als die 28.000 toeschouwers er nou niet bij zijn... en die, ik ga het niet eens zeggen, dat vervelende woord... toch dan, de heksenketel, als die nou niet aanwezig is... Dan zou Twente misschien nog iets kunnen doen. Maar Twente is toch ook weer aan zijn negende wedstrijd van het seizoen al bezig. Verloor nog niet. Ja, dan weet je ook al, zoals Ko Adriaanse zei... dat die eerste nederlaag vanzelf een keertje in de buurt komt. En die is gisteravond dus uh, gekomen. Jammer natuurlijk dat er in de slotfase dan nog een derde doelpunt bij gaat. Want ja. met 2-1, ja, dan is het perspectief niet eens verkeerd natuurlijk. Nou, dan Feyenoord in eigen huis tegen Sparta Praag. Steven st st st st st ook af op een drama. Want het stond met 2-0 achter. Het werd uiteindelijk nog 2-2 had Feyenoord het echt aan zichzelf te wijten? Nou, dat weet ik niet. Misschien wel. Maar ik moet wel zeggen dat ik dat tweede doelpunt... van Feyenoord's eh, tegenstander van sparta Praag een prachtig doelpunt ja. vond. Zo'n halve volley hangend in de lucht... door die jongen die er al eerder eentje maakte, Katletsch. Die geldt eigenlijk al jarenlang als, als een heel groot talent. En nou is... Sparta Praag misschien ook niet eens een hele slechte tegenstander aan de andere kant. Ja, Feyenoord staat bij na nou, hoeveel minuten is het? Na 27 minuten met, met 2-0 achter. Uh, ja, dat is niet goed. Dat weten ze daar zelf ook wel. Aan de andere kant, als je in blessuretijd via zo'n jonge speler als Achia nog een prachtige gelijkmaker maakt, dan zal dat echt wel een boost geven aan Feyenoord. Uh, hakballetje, je hebt het ongetwijfeld gezien ja, in de, in de, de tweede het minuut heen. van de. Achter het stand langs in de tweede minuut van de, van de blessuretijd. En daar zit wel heel veel wilskracht achter, heel veel daadkracht. Feyenoord heeft ook steeds gezegd, wij gaan dat wel halen. Feyenoord verdient natuurlijk op basis van het afgelopen seizoen ook. Uh, tweede plaats in de competitie. Verloren van Kiev in die voorrondes van, van de Champions League. Maar... Ja, ik heb het gevoel dat Feyenoord nog niet klaar is. Aan de andere kant, ik ben daar een aantal keren geweest bij Sparta Praag en over het algemeen, over het algemeen eh, hebben Nederlanders het daar niet heel makkelijk. Aan de andere kant, ze winnen daar ook met enige regelmaat. Dan moet ik bijvoorbeeld met name aan, aan Ajax denken, ook in de periode dat Ajax in de Champions League speelde, part Sparta Praag in de Champions League speelde. Daar zit, eh, ja, de, Feyenoord mag nog hopen. Laten we, het, uh, laten we het zo zeggen. Goed. Heel kort nog even vanwege de tijd, uh, Rachna, want ik zei we beginnen met de verliezer, dan moeten we eindigen met de winnaar. PSV deed gewoon wat de moest doen. Hè. Ja, er was ook nog een winnaar gisteravond. Ja, zeg. Precies, Als ja, allerlaatste, ja, toen, toen de beker helemaal leeg moest. Toen kwam PSV. Pas in het laatste kwartier neemt het echt uh, afstand van dat Zeta. Ja goed, PSV wint met 5-0. Uiteindelijk uiteindelijk geeft dan toch de klasse blijkbaar de doorslag. Ja, 5-0. Die kunnen net zo goed thuis blijven, die mannen. Uit, uit Podgorica, geloof ik. Hè, komen ze vandaan. Ja, Gennady Meijer. Dank je wel. Duitsland maakt korte metten met rechts, extreemrechtse groeperingen. En tot voor kort was dat niet zo vanzelfsprekend. Eerst de verkeersinformatie bij de ABB. Dennis Mooij met zo'n warm file. Ja, en... en het is nog een hele korte ook. Op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort heeft eerder vanochtend een kapotte auto gestaan. Um, hij doet het weer. De auto is inmiddels weg. Tussen Soesterberg en Maarn staat nog twee kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. De Duitse politie rolde gisteren drie rechtsextremistische bewegingen op. 900 agenten deden invallen op tientallen locaties... onder andere in Aken en Dortmund, de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Deelstaatminister Jäger noemde het xenofobe, racistische en antisemitische groepen... die met geweld proberen hun doel te bereiken. We gaan erover praten met Bernd Müller. Hij is vertegenwoordiger van de deelstaatregering van Noord-Rijn-Westfalen. Hij is in Berlijn. Meneer Müller, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja, het was een grootscheepse actie van de Duitse politie... tegen drie neonazistische bewegingen. Uh, zijn de Duitse Veiligheidsdiensten extra alert... Um, nadat vorig jaar uitkwam dat neonazies uh, acht Turken en een Griek hadden vermoord? Nou, ik de denk dat in het geheel de Duitse uh, Veiligheidsdiensten... meer alert zijn dan uh, nog een aantal jaren geleden. Uh, er was natuurlijk een gigantisch schandaal met um, een neonaziegroep die niet ontdekt is en toch heel veel moorden heeft gepleegd in de uh, afgelopen tien jaar. Maar uh, ik, uh, het is niet zo dat het nu, zeg maar, uh, uh, uh, dat, het, uh, dat het nooit ge uh, gebeurd is. Nee. Um, uh, dit soort dingen zijn in de afgelopen jaren ook uh, telkens weer gebeurd. Het is trouwens niet zo dat um, je kunt, altijd kunt spreken van... De, in Duitsland wo worden dingen opgeroald. Dit soort dingen zijn politiezaken. En politiezaken zijn in Duitsland uh, uh, van de deelstaten. Ja, dus dit is dan ook in noord en westfalen gebeurd. Zoals dergelijke dingen ook in Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn bijvoorbeeld uh, oh. gaan gebeuren. Ja, toch meneer Müller, deze kameradschaften, deze, ja. deze clubs, hè, die um, zijn ook lang... Getolereerd geweest, of misschien moet ik het anders noemen, maar ze hebben ze mogen bestaan en nu worden ze uh, verboden opeens. Waar komt dat dan vandaan? Nou, dit soort kameraadschaften um, zijn al, al langer, als zij ontdekt zijn en als het bewijs. Uh, gevoerd had kunnen worden dat zij dingen doen die verboden zijn dan zijn ze uh, ook in, de, in, de, in het verleden verboden het is alleen heel moeilijk om dat te bewijzen, vandaar dat je ook echt 900 agenten nodig hebt om ze echt um, dan op één dag uh, in 32 steden, dat is natuurlijk heel veel en heel nee. breed um, uh, uh, dat je ze uh, te pakken krijgt. Want waarom moet dat dan in één keer? Je moet het echt op, op heterdaad nou, betrappen en spullen vinden? In het wegmoffelen uh, van zeg maar de, uh, de dingen waar, waar je, waarmee je kunt bewijzen dat ze dingen doen die niet uh, die strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Ja. Toch uh, lijkt het uh, voor ons dan vanuit het buitenland kijken, veel meer een thema op het ogenblik in Duitsland. Uh, is, is dat zo? Klopt dat? Nee, dat vind ik niet. Het is, uh, het is natuurlijk vanwege het schandaal ja. van die moorden. Um, is, zijn mensen daar meer alert op. Maar. Dat dit soort kameraadschaften er zijn, telkens weer opduiken en uh, um, opgericht worden. En uh, weer ook weer opgeheven worden. Altijd, uh, Het is altijd heel moeilijk om te bewijzen dat iemand uh, iets doet dat niet mag. Ja. Uh, uh, maar dat is in de afgelopen twintig jaar, uh, heb je dat telkens weer. Ja, en nu zijn deze ook verboden, deze drie, de minister ja. Jäger heeft ze verboden. Onder meer omdat de criminaliteit vanuit die groeperingen ook aan het toenemen is. Het zijn gewelddadige groeperingen ook. En dan zijn die allemaal. Ja, hoe, hoe uitzicht dat? Wat doen ze nou ja, dan? Um, uh, nou de, het eerste wat je ziet zeg maar als gewone burger is dat ze opmaarsen organiseren. Dat is uh, niet verboden. Nee. En uh, dat ze, ze zeg maar toegelaten partijen zoals de NPD begeleiden bij hun opmarsen. En dat um, en dan, uh, zijn, dan hebben ze zeg maar tekens of, uh, uit de kreten die net mogen. Ja. En uh, dan heb je als zeg maar als er dan 50 um, van die neonazis uh, uh, marcheren door een dorp dan heb je, heb je echt, en dat vind ik ook wel belangrijk om te, te, te weten heb je zeker 500 mensen die daartegen demonstreren. En, en dan komen dan komt natuurlijk dan komen ook heel vaak eh, radicaal linkse antifa, dat antifascisten, ...die dan stennis maken en dan komt de politie weer in een hele moeilijke situatie... ...dat zij zeg maar, dit soort neonazis moeten verdedigen. Nee. Wat ook weer eh, waters op de molens van de neonazis is enzovoort. Dat is, het is een heel ingewikkelde situatie. Ja, het lijkt tot veel geweld en onrust. En nou zijn er ook eh, bij die groepen pamfletten van de Nationaal-Democratische Partij Duitsland, eh, NPD, gevonden. Ik geloof wel zo'n duizend stuks. Ja. Eh, is dat een aanwijzing eh, dat misschien eh, deze partij, want het is een officiële partij, ook verboden gaat worden? In ieder geval een aanwijzing dat dergelijke groepen steunen, uh, steun geven aan de NPD. Maar dat wist u en... toch al? Ja, maar je moet dingen bewijzen. Voor, uh, voor als je een partij wilt verbieden, moet worden, kunnen worden bewezen dat zij uh, echt samenwerking hebben met illegale organisaties. Of met organisaties die geweld uh, plegen en dergelijke. Ja. Als je dat niet kunt, zijn alle partijen gewoon op dezelfde manier beschermd. Uh, en uh, dit is in zover heel uh, bijzonder dat je dat nu eindelijk eens een keer kunt bewijzen. Ja, maar wordt, wordt er naar gestreefd om die NPD te verbieden uiteindelijk? Nou, sommige deelstaten doen dat en sommige niet. Noord- west Westfalen is een beetje in het midden. En dat, dat, er zijn heel veel voor- en tegenargumenten. Um, er zijn dit soort rechtsradicale mensen in Duitsland... Um, het is heel akelijk om een partij te hebben die gewoon met alle rechten van een partij dit soort uh, rechtse leuzen in parlementen bijvoorbeeld brengt. Maar ik zie ook wel, als ze dan eens een keer in zo'n parlement zijn, is het zo'n ongelooflijke idiote bende <lacht> dat dat weer tegenwerkt. Dat het ja. eigenlijk, uh, zeg maar, zodra ze het echt he gemaakt hebben in een parlement, is het een tegenreclame tegen hun partij. Ja, dus dan, dan zou ja, je zeggen, ze, ze doen zichzelf de da's wel om. ja. <lacht> Maar goed. Um, maar uh, het, vanda, uh, het, als ze worden verboden, gaat natuurlijk zeg maar, hun het potentieel wat er is gaat in de ondergrond. En dan ja. is het heel moeilijk om überhaupt te weten te komen wat ze doen en waar ze dat doen enzovoort. Vandaar dat ik, ik ben nogal even gespleten. Ik weet het niet wat goed is. Nee. En u bent niet de enige, denk ik, nee. die daar nog over twijfelt. Vertegenwoordiger van de deelstaatregering in, van noord rijn westfalen Bert Muller, hartelijk dank voor je uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Softcell hoort u met Tainted Love. Het NOS Radio 1 journaal Media Overzicht. Met Bas Gemmink. En de med internationale media: veel aandacht voor wielrenner Lens Armstrong. Hij schrijft op zijn website dat hij stopt met zijn strijd tegen het Amerikaanse dopingagentschap. Website van Le Figaro kopt Armstrong, raakt zijn zeven toerzegers kwijt. En ook Le Parisien komt tot die conclusie. Bij het artikel staat een oudere foto van een tevreden Armstrong met een glas champagne. De Franse zender RFI zegt dat Armstrong niet meer de koning is van het wielrennen. Si Lance Armstrong a été le roi du cyclisme, le roi est nu. Il perd donc ses sept titres de vainqueur du Tour de France. Il n'aura plus le droit de concourir dans aucune compétition sportive. Il est déchu, c'est fini. Franse krant Le Monde zegt dat er in deze zaak een verliezer en een winnaar zonder vreugde is. Amerikaanse sportkrant Sports Illustrated vraagt zich af wat de internationale Wiener-Unie nu gaat doen. Die hebben Armstrong in het verleden gesteund en zouden de dreigende schorsing bij het internationale sporttribunaal kunnen aanvechten. Naar de politiek. De mislukte poging van minister Leers om de Europese regels voor gezinshereniging aan te scherpen is voor een belangrijk deel te wijten aan de PVV. Dat zegt Leers vanmorgen in Trouw. Volgens hem hebben de ideeën van de gedoogpartners... zijn strijd voor strengere regels in de wielen gereden. Op Twitter reageert PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouche. Hij zegt, tja, te makkelijk, gedoogconstructie. Massa-ontslag in de bouwsector, kopt het Algemeen Dagblad. Volgens de krant gaat een faillissement door de bouwsector...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 Het net rond kickboxer Badder Hari lijkt zich te sluiten. De Telegraaf heeft een reconstructie gemaakt van wat er op die beruchte nacht in de Skybox gebeurde. De Ochtendkrant publiceert verschillende verklaringen van getuigen en verdachten. En zo vraagt slachtoffer Evering zich af of hij Hari's vriendin stel misschien geen hand moet had, had moeten geven. Belgische Omroep VRT meldt dat de Belgische en Nederlandse belastingdiensten meer gaan samenwerken om de fraude met mosselen aan te pakken. Ze zullen informatie uitwisselen en controleurs zullen meer op bezoek gaan bij handelaars en restaurants. De douane zal meer controles uitvoeren bij vracht- en bestelwagens op de weg. Uit eerdere controles bleek dat er veel zwarte handel rond mosselen was. Nederland is een van de grootste producenten van mosselen, vooral dan Zeeuwse mosselen en die uit het IJsselmeer. België is dan weer een groot afnemer van Mosselen. En het AD schrijft nog dat vrouwen officieel slechtere chauffeurs dan mannen zijn. Mm. is dat nieuws? Oh, <laughs> uit, een goed, Lara, die is. uit een analyse ja. van 11.000 bekeuringen blijkt dat vrouwen veel vaker door rood licht rijden, ja. Toch doen mannen het niet op alle punten beter, natuurlijk niet. Weliswaar rijden vrouwen vaker door rood en parkeren fout, maar mannen rijden harder. Kwestie van beleving. Dat is ook niet goed. Zo, Bas Scheming las mee met het ochtendkrantenoverzicht na 8 uur. Uh, aandacht voor de uitspraak om 10 uur van de rechter in Noorwegen. Uh, voor anders breif ik. En we hebben het over Angela Merkel. Uh, zij is de spin in het web van de eurocrisis en ontvangt Europese leiders in Bellen. Radio 1 en de Tweede Kamerverkiezingen 2012. Met elke ochtend een lijsttrekker in het NOS Radio 1 journaal.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 Dit is Radio 1.